Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De hersteld hervormde kerk heeft een dominee uit Ouddorp per direct geschorst. De man wordt er samen met zijn vrouw van verdacht dat ze samen tientallen jaren lang hun kinderen hebben mishandeld, meldt de regionale omroep Rijnmond. Afgelopen week was de eerste zitting tegen het echtpaar, waarin bleek dat zes van hun acht nu volwassen kinderen aangifte hebben gedaan. De kinderen zeggen dat ze regelmatig werden afgeranseld met onder meer een pan en een stofzuigerstang. Ook zou het echtpaar het hoofd van een van de kinderen lang onder water hebben gehouden. Steeds meer gemeenten schieten mensen met schulden te hulp. Dat zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten na onderzoek. Het overgrote deel van de gemeente neemt alle schulden van iemand over... en geeft diegene drie jaar de tijd om alles af te betalen. Het is een alternatief voor de traditionele schuldhulpverlening. Hiermee wordt voorkomen dat mensen worden achtervolgd... door verschillende schuldeisers en dat scheelt veel stress. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg ten westen van Rotterdam is stilgelegd. Er is een probleem ontstaan bij de aanleg van de Blankenburg Autotunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg. Vannacht ontstond een storing bij het afzinken van een tunneldeel en liep er water in de tunnel. De ja, Rijkswaterstaat denkt dat het, de scheepvaart er nu om vier uur vanmiddag weer langs kan. De Blankenburg Tunnel moet eind volgend jaar klaar zijn. En paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Woensdag werd de 86-jarige paus opgenomen met een luchtweginfectie. Vanochtend verliet hij het ziekenhuis in een auto en zei tegen journalisten... ...ik leef nog. Het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus morgen de mis opdraagt voor Palm Pasen. Het begin van de Goede Week die met Pasen eindigt. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. Later vanuit het noorden droger en koeler. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond in het zuiden buien en in het noorden opklaringen. Morgen dan een zonnige en droge dag en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langsgebreide op de ring Zuid tussen Zeeburg en Knoopend Amstel heb je bijna een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. He, er zijn altijd van die platen die we lekker aan het begin van een uur willen draaien, Benno. Zeker. En dit is er eentje ja, van, he. Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Dat, met name dat laatste gedeelte van die, van die platen. Dit is lekker. la Ja, ja, ja. We hebben lekker meegedaan. Nou, en dit... Uur, shalala, wat gaan we doen? Ja, maar shalala, uh, we gaan eens even de 1 april grap... Uh, uh, doornemen die we natuurlijk op onze website hebben gezet. Het gaat over deelscooters. Uh, tenminste, jij Rob zegt dat het een is. Ja, nou ja, wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Nou ja, ik, ik uh, ben Vol redelijk... Ik vind het wel dus. mooi? Nou, we gaan het er zo wel even over hebben. We gaan natuurlijk uh, eens even kijken wat, uh, hoe het bij Jan van der Leden... op het voetbalveld aan toe gaat. En... Ja, we begonnen goed hè met 1-0. Ja, uh, ja dus. en dat live in uitzending. Dat is ja. geweldig. En we hebben weer een evenementagenda. En uh, de gebeurt. Er gebeurt natuurlijk uh, ongelooflijk veel. Dat is er allemaal uh, vorige week niet van gekomen. Eens even kijken. En verder hebben we nog wat, uh, wat uh, plaatselijk nieuws natuurlijk. Zoals een biljartcursus. En, uh, als je dat... en uh, de 27 mei natuurlijk zit er ook allemaal aan te komen. Zeker. Dus... Um, ja, uh, en we hebben het over de kitesurftocht uh, van uh, Diol. Uh, ja, dat, binnen... is, dat is een verhaal. Ongelooflijk. Maar ja, het, het, wel raar binnen één minuut. Nou maar ja, ja dat, dat is wel heel snel. Dat is wel heel erg snel uh, in dus. 60 seconden. Daar gaan we het dus allemaal over hebben. En, um, nou, en veel muziek. Nou, en, ik heb er zin in. Ja, ik ook. We gaan uh, lekkere platen draaien. En uh, blijf luisteren naar de Zondportse radio. En als wij op de radio zijn, uh, Benno, er dus schijnt altijd de zon. Hè? Ja, wij wel. Ja, ja, heel uh, heel veel. ja. Dus, uh, nee. Ja, Genieten van de lekkere muziek en de informatie we houden, de voetbalwedstrijd in de gaten en nog veel meer. En Teledeen draaien we ook nog voor je. and uh, tell it to my heart. Ja, het is uh, 1 april, uh, Benno. Ik heb je nog niet in de Mali genomen, dus uh, daar heb jij even mee. Nou ja, je gaf me net een zogenaamd uh, chocolade uh, cadeautje. Ja, maar uh, hartelijk dank ervoor. Maar Graag gedaan. Uh, of het echt uh, chocolade is, dat moet <laughs> dat, ik natuurlijk ja. nog wel afwachten. Dus. Nou ja, ik zou zeggen, probeer het voor de ja. webcam. wwwzfm ja. <laughs> <laughs> <laughs> livenl kijk je live mee. Ja, ja we hebben er 1 april grappen nou, We kregen er wel een paar binnen op de redactie. Zeker, zeker. Maar eentje die uh, kwam gisteren nog binnen en... Um, ja, dan, ik twijfel dus ontzettend of dit een 1 april grap is. En het gaat over het beeld van Rico Verhoeven in het Amsterdamse Ma Madame Tussaud krijgt een tijdelijke metamorfose. Ter ere van de wereldpremière van de film Black Lotus, waarin Verhoeven de hoofdrol speelt, zal het beeld vanaf 1 april tijdelijk te zien zijn als zijn filmpersonage Matteo Donner. Black Lotus is vanaf 13 april te zien in de Nederlandse bioscopen. En uh, ja, wie is Rico Verhoeven? Nou, dat is een elfvoudig wereldkampioen kickboksen. Dat is ongelooflijk. Dat is uh, een van de vriendjes van Dick Vrij uit uh, uh, BVW. Um, en dat beeld werd, uh, van Verhoeven werd in juni 2019 onthuld. En die film Black Lotus, ja, daarin... De, uh, hoe heet het? Dat gaat over uh, dat de, uh, Verhoeven dus in de huid van uh, Donner kruipt. En dat gaat over dat een, uh, het is een uh, special force officier... Um, en die, is, uh, ja, die zit een beetje slecht in zijn velletje. En hij gaat zwerven over de wereld omdat zijn vriend uh, opgekomen is. En dan komt hij eigenlijk terug in Amsterdam. En dan belandt hij tussen de explosies, rondvliegende kogels en crashende auto's... in een eenmansoorlog in de straten en op de grachten van Amsterdam. Nou, dat is toch gaaf. Ja, ja dat is en, gaaf. Ja, ja, hij is uh, een echte filmster uh, uh, aan het worden, hoor. Ja, ja, Rico. Ja. ja, dat was zijn ambitie ook. He, was dat een beetje knokken zat. En uh, net zoals uh, veel voorgangers van hem... Als jean claude van Damme en dat soort jongens. Er waren ook allemaal boxers en vechters. Arnold oh, die... Schwarzenegger. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt er nog een paar. En hebt nog een paar, precies. En, um, dus uh, ja hoor, ik hoop voor Rico dat het, voor Rico, dat het een uh, waanzinnig succes gaat worden. En het is natuurlijk ontzettend leuk als je zo'n film afgespeeld ziet... of uh, ziet afspelen in, uh, in de hoofdstad. En als je zegt, ja, daar heb ik ook gelopen... En, uh, Misschien wel ook daar in de gracht gezwommen. Hoewel ik er niet aan moet denken. Maar goed. Nou ja, we hadden uh, Zandvoort in Zeiten. Die had ook een uh, 1 april uh, grap. Oké. Okay. Want er komt uh, midden op de rotonde in uh, Zandvoort. Hè, in het uh, centrum. Ja. De muziektent uh, die gaat uh, weggehaald worden. En er komt een uh, beeld van uh, Max Verstappen. <laughs> een heel groot beeld wordt daar neergezet. Van uh, Max Verstappen. Oké, okay. Oh, dus, uh, ja, ja. slim. Man. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is ook wel leuk. Ja, zeker. Uh, nou... En uh, ja, de Dale scooters uh, gaan we daar samen. Nog even over hebben? Ja, de Dus gaan we naar het volgende plaatje. Maar even Zeker, doen. maar uh, dat is uh, ja, het komt er ook weer aan natuurlijk. Songfestival en Lorraine, uh, die heeft al een keer gewonnen. Lorraine, en hier uh, is ze met uh, de nieuwe. Gaat ze het weer mee doen? Tattoo. doet deze Lorraine gewoon weer mee aan het Songfestival met Tattoo. En ze is een van de grote kanshebbers om het Songfestival te gaan winnen. We gaan weer naar het Duitsersveld toe, want ja, Jan, hoe is het daarbij, bij de wedstrijd? Nou, niet zo'n best, moet ik eerlijk zeggen. Hm. Huh. Wat is er gebeurd? Uh, we, kwamen, we kwamen net op 1-0, natuurlijk. Was je bij? Hm. Oh, een schitterend schot van uh, Milan wordt net gestopt. Um, we kregen nog twee kansen op 2-0 en 3-0. Uh, OSV ging iets meer strijd in de, in de final gooien. En ze kregen een strafschot mee. Uh, Toen werd het 1-1. <tie> en even later... Even later was het, uh, werd het zelfs 2-1 voor uh, OSV. Mm. En, en nu zijn wij wel weer uh, beter in de hand. En we zien het net aan de schot van Nigel. En net weer uh, Milan-Berk-Belenkamp die in die schot net gekeerd wordt. Jeffrey schiet net over nu. We zijn wel weer een beetje op de weg terug, maar we staan voorlopig wel met 1-2 achter. Oké, okay, en uh, ja, is het een beetje terecht uh, dat we achter staan? Spelen, spelen we slechter dan uh, OSV of uh, dat niet? Nou, OSV gooide gewoon iets meer strijd erin als wij. wij. Wij gingen het volgens mij iets te makkelijk opnemen na de snelle 1-0 en twee kansjes op uh, 2-0. Maar als je hier gaat en je gaat te gemakkelijk voetballen. En de OSV gaat uh, het, fel, het spel iets uh, feller uh, aanpakken dan uh, blijft lopen. Oké, okay, oké. Okay, okay. Nou ja, wat, uh, hoe lang hebben we nog te spelen in de eerste helft? Uh, het is de 41e minuut op de klok. Dus ik denk er nog, uh, nog vijf minuutjes. Oké, okay, nou laten we hopen dat we in ieder geval uh, met een uh, gelijk spelletje de kleedkamer in kunnen gaan. En straks komen we weer bij terug Jan voor de tweede helft. Oké, okay, ik hoor het wel. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. We hadden het net over uh, Rico, uh, Benno. Ja, ja. De films, hè? Ja. En dat uh, bracht me eigenlijk uh, bij uh, deze nederpopplaat uit uh, de jaren 80. Ik denk uh, Toontje Lager, met uh, net als in de film. Oh ja. Ja, die Logiek. kunnen we dan wel ja. uh, gaan draaien. Ja, leuk. Uh, ja, Rico van Het was er ook weer in uh, Madame Tussaud. Madame Tussaud, ja. De, daar staat een wassenbeeld. Oh ja, dat ja, ja, is, ja, is, is gezellig. Maar er was wat mee.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 En dan lachten en bevrijdende geur. Zoveel, ze zo waken zo compleet. Je tanden mee op volken, en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je hebt bijna op. Terwijl, dat vond je mij, je hield van me. Je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwelde, geilde. Flikte je getroffen. Net als in de film.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 I'm so Ik zo op de zaterdagmiddag door uh, Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton. En say something! Ja, Benno, we hebben het over 1 april, want uh, dat is het uh, vandaag. Uh, ja, zeker. Ja, de redactiemail staat uh, weer vol uh, met uh, serieuze berichten. Ja, het... Maar ook zo nu en dan een bericht dat je denkt van nou... Ja, waarom? Nou, uh, ja, nou, ja, ja, nou, uh, uh, moeten we dat serieus nemen? Ja, ja precies. Stop. En dan gebeurt het ook precies op 1 april, he, ja, altijd. Ja, nou, hoe is het mogelijk? Hoe he? is het mogelijk? Zoals uh, jongerenorganisatie Team Alert, die lanceert vandaag een nieuwe deelscooter... Beam heet dat dingetje. En het is een innovatieve deelscooter. Het heeft namelijk een ingebouwde laser... om jonge bestuurders veilig thuis te laten komen na een avondje stappen. Je moet je voorstellen, je zit dus op je, op je deelscootertje. Naast de normale verlichting komt er ook uit die scooter een laserstraal. En die, nou ja, die wijst je dus eigenlijk de weg naar huis... Nou, die zorgt ervoor dat je in een uh, rechte lijn uh, ja, blijft, ja, ja. Uh, blijft rijden, ja. in ieder geval. Hoewel, ik denk als je gewoon wiebelt met je stuur. dan gaat natuurlijk ook die uh, uh, laserstraal. Ja, en, maar dan verandert die van kleur. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En, dus dan wordt hij rood en dan weet je van ik uh, rij niet meer recht. Ja, oh, ja. en het is zelfs zo. kleurt de lijn rood, dan slaat de motor van een scooter oh, automatisch. Dat, oh, oh, dat zelfs. Ja, het gaat nog een ja. stap verder, hè? En, uh, en dan kan je dus niet meer <laughs> verder rijden. Nou, dat is dus wel een... een Mooie uitvinding. Ja, fantastische uitvinding. En, en dat gaat dus vandaag van start... Uh, uh de, deze eerste deelscooters, beamscooters, worden dus vandaag door Team Alert verspreid door een aantal grote steden. Welke zeggen ze niet bij. En het hele weekend kunnen jongeren dus die nieuwe deelscooters gratis testen. Dat is wel leuk. Ja, wel ook leuk. een paar badplaatsen, daar uh, proberen ze het uit uh, trouwens. Oh ja. Waaronder uh, hier in uh, Zandvoort heb ik uh, vernomen. Oké, okay, goed. En dat goed. gebeurt uh, inderdaad vanavond. Uh, zijn ze verkrijgbaar dat ik, ja, midden in het centrum van Zandvoort... Nee... Je moet eerst wel even een stukje lopen. Maar ja, als je uit Haarlem komt, even lopen naar uh, Nieuw-Noord. Ja. Want bij Pre wonen, dat, dat gebouw, en ja. bij, de, bij de supermarkt, hè, bij de Fomars, zeg maar. Oh ja, dat, ja. Op dat uh, plein worden drie van die uh, deelscooters uh, neergezet. Al oh, wat leuk, wat ja. leuk. Ja. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, verder gaat verlopen. Ja, nou goed, en, uh, er is ook een website voor: uh, uh, wwwteamalertnl beam slash En daar uh, kan je dus alle informatie op uh, terugvinden. Ja, ik ben daar geweest. Een, een mooie website en uh, ja. duidelijk ook. Ja, zeker. Met een heel duidelijk verhaal. Ja, heel duidelijk. En als je wil weten waar de scooters allemaal staan, hè, mocht je van uh, buiten Sanford uh, luisteren. Dan uh, kan je gewoon eventjes uh, uh, ja, uh, zo'n zo formulier invullen, krijg je dan. Ja. Van waar staan ze? En dan uh, met je naam, adres, en e-mail, e uh, zeg maar. En dan krijg je voor zelf van de organisatie te horen waar ze staan. Nou, geweldig. Wat een, wat een, ja Dat team alert dat is een uh, geweldige organisatie. En er zitten 30 jong professionals op kantoor. Dat is wel heel veel. Uh, met meer dan 60 jongere voorlichters op locatie. En dan gaan ze jaarlijks op ruim 600 plekken. Uh, zoals scholen en festivals, daar gaan ze naartoe en daar proberen ze dus de jongeren op een persoonlijke en originele manier te benaderen en om een stukje verkeersveiligheid bij te brengen. Kijk, uh, dat is nodig, dat is ja, heel erg nodig. Zeker weten. Nou ja, ja. Mooi dat dat vanavond allemaal gaat gebeuren met die deelscooters. Ja wat ben, leuk. Ik ben heel benieuwd hoe ja. dat af gaat lopen. Ik oriental setting in the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world and a show with everything but your Brinna. Hard size doesn't seem amiss, a mess since the Tyrellian spa had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland or the Philippines or Hastings or, or this place. One night in Bangkok in the world, you're all monster. The bars are temples, but the girls ain't free. You're the God in every golden croissant. And if you're lucky, then the God's are sheep. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. one crowded pollute it's get tied you're talking to a tourist whose every moves among the purest i get my kicks above the waistline sunshine Be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. And thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch. I would invite you, but the Queen's Weeds would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage. De meesten van jullie kennen deze waarschijnlijk in de uitvoering van uh, Murray Head. Die draaide ditmaal niet, maar wel de vrouwelijke uitvoering door uh, Roby. Ook een uh, hit uh, geweest in de jaren 80 met One Night in Bangkok. Het is uh, half vier geweest, tijd voor de evenementen en het weer klaart op. en uh, ja. Er komen ook steeds meer uh, evenementen bij, uh, Benno. Ongelooflijk, ongelooflijk. Uh, laten we even uh, bij vandaag beginnen en morgen. Uh, dan is het stoomgemaal in Halfweg is open. En dat is niet zonder reden. Het is namelijk uh, deze week, geloof ik, of in ieder geval dit jaar is het... Uh, het uh, Bestaat het stoomgemaal in halfweg 100 jaar? Dat is ongelooflijk. En uh, dat is buitengewoon uniek. Uh, ze hebben zelfs een, uh, dat het het oudste stoomgemaal is van uh, de wereld. Met zo'n uh, speciaal rad wat eraan vast zit. Je kan dus uh, vandaag en morgen uh, van half twaalf tot half vijf is het geopend. En uh, daarmee wordt dan uh, het jaar uh, gevierd of geopend. Uh, dat het uh, stoomgemaal 100 jaar bestaat. Ja, kan al... die nog echt uh, gebruikt worden trouwens? Nou, uh, dat weet ik eigenlijk niet of het rat draait. Ik denk het wel. Maar in ieder geval, het, uh, het wordt allemaal wel op stoom gezet. En uh, er is natuurlijk ook een website. Stoomgemaalhalfweg.nl En daar kan je alle informatie terugvinden. Het schijnt ook heel erg leuk voor de kinderen te zijn. Het, je komt een, uh, helaas niet in met je museumjaarkaart. Dat gaat uh, niet lukken. Maar, uh, jammer Benno. Ja, weer jammer. En, maar het is uh, 10 euro voor... Voor volwassenen en 5 euro voor kinderen 5 tot en met 17 jaar. De liefhebbers van Stoom, want dat zijn er nogal wat, die kunnen in hun agenda zetten: 23 april. Dan rijdt namelijk de Bosse Bollen Express. En het is een stoomtrein. En die rijdt van Den Bosch uh, richting Leiden. En uh, van Leiden, dus dwars door de Bollestreek, richting Haarlem. En het is ook het weekend van de Bloemencorso. En dan blijft die trein die blijft een paar uur in Haarlem staan. En dat is natuurlijk geweldig voor de liefhebbers... En uiteindelijk zal die trein dan doorrijden via Haarlem naar Amsterdam, terug naar Den Bosch. En dat gaat waarschijnlijk dan over Utrecht. Um, Zo gaat mijn kennis uh, ongeveer van de uh, alle spoorlijntjes uh, die in dit land liggen. Um, en dat is, uh, ja, stoomtreinen. Rob, trekt ongelooflijk veel uh, publiek. Uh, dus uh, dat is ontzettend leuk ook dat die trein even blijft staan in Haarlem, want dan kan je daarvan genieten. Maar Hij komt bij mij bijvoorbeeld ook door Heemstede heen. Oké, oké, oké. Dus je kan ook op een stationnetje Heemstede Aardehout uh, gaan staan. Dat, dat, dat zit ik ineens te bedenken. En dan zal hij waarschijnlijk op volle snelheid uh, doorheen uh, jakkeren met, uh, met zijn wagonnetjes. En als je het spoor uh, bijste bent, uh, beno, wat doe nee. je dan? Uh, nou, dan moet je stil in een hoekje gaan zitten. <laughs> wat, uh, nog een ander dingetje. Hier in Zandvoort gaat uh, aanstaande vrijdag om 4 uur gaat de tentoonstelling beroemd Zandvoort van start... En daar kijken we natuurlijk ongelooflijk naar uit... dat we allemaal weer bekende oudersantwoorders te zien en te horen krijgen. En uh, ja, ZFM die gaat daar ook aan meedoen. Van 8 april tot 3 juni zal onze eigen radio daar live uitzendingen gaan verzorgen... op elke zaterdag morgen tussen 10 en 12 gaan ze, de collega's gaan spreken met beroemde Zandvoorters... of hun kinderen, of zelfs kleinkinderen... en vertellen daarover het actieve, vaak spannende en creatieve leven... van de oude Zandvoorters. Vanaf volgende week dus, uh, goedemorgen Zandvoort in het museum. Ja, precies. Nou, en dan laatste wil ik afsluiten met een plantendag en dat is een berichtje van het IVN Zuidkermeland. Dat is morgen. En morgen even kijken om uh, van één uur tot half uur... Uh, 5. Zeg ik het allemaal goed? Oh ja, dat is in het Heijmanshof in, uh, in de Hoofddorp. Daar kan je sneeuwklokjes, anemonen, narcissen, arroskerken, speenkruid... vingerhoed, vingerhelm, bloem... kan je daar allemaal bewonderen. En um, Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Uh, Zo'n uh, wilde planttuin daar aan de Wieger. Bruinlaan 1 in uh, Hoofddorp. Daar in het Heijmanshof uh, kan je terecht voor de Stintse Plantendag. Nou, dat klinkt allemaal goed. Ja. Leuke evenementen dus uh, opkomsten. in. Uh, in Zandvoort en de regio. Dankjewel Benno weer voor het overzicht. En Graag. Wij gaan er weer van genieten. Op naar de Paasdagen, hè? Zou ik zeggen. Op naar de Paasdagen. En de Paashaasen. En yes. noem maar op, heerlijk.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 The door. The Baby, door. You're, gonna you're gonna ask for more. For society, take a tip from me now. ...de Sanfordse Radio. En joh, de twee platen achter elkaar. Als eerste uh, draaiden we de Dubby Brothers... ...en de Long frame Running... ...gevolgd door een uh, klassieker uit de jaren tachtig... ...de Blue Monkeys. And it Just have to be that way. Nou ja, dat uh, geldt eigenlijk ook wel... Uh, ...voor het uh, voetbal. Want uh, Jan, tweede helft uh, 2011 middels begonnen... ...maar ik kreeg net een uh, berichtje van je. Ik denk, oh nee, wat een ellende allemaal. Kan je het vertellen ja, aan de zo. luisteraars? Nou, het was uh, vlak voor rust en uh, OSV schiet net weer over, maar uh, uh, ze kwamen gewoon op 1-3, OSV. Jeetje. Ik ben, oh ja, het was, ik, uh, ik stond op één lijn met, uh, met, uh, met de aanvallers, het was zuiver buiten spel, de scheidsrechter stond er vlakbij Onze ons geen slechte vlacht. Die de scheidsrechter wuifelde gewoon weg, toen werd He? het uh, 1-3. Uh, we komen de, de, de kleedkamer uit. We hebben een, een aanvallende wissel gedaan. Uh, het werd 1-4. Het, nou, het is nu 1-5. Het is toch niet te geloven? Wat zeg je nou? Is het... We maken nu 1-5. 1-5. Gert Ja. Ja, nou ja, ja, ook helemaal niet uh, wat we ervan uh, verwachten natuurlijk. vandaag. Abs absoluut. Nee. Terwijl nou, we echt nog, ja, Jelle Daar is niet als, Ja. Uh, is het een beetje. Het uh, team heeft uh, zoiets van uh, als het zo moet, uh, dan hebben we er geen zin meer in of uh, is dat het niet? Nou, ze, ze staan alle uh, steden loopt, loopt met juichen terug en wij staan echt een beetje moedeloos, de jongens, nu staan. Ja, wat moeten we nou? En, uh, maar het is een soort om te zien. Maar het is ook geen bal die goed gespeeld wordt. Hè? Zelfs de beste spelers die spelen de ballen verkeerd in de voeten van anderen. OSV neemt het over. OSV is gewoon feller. En die zitten nu helemaal in de, in de, in de flow. Dus, uh... hmm. nou. Weinig per vraag. Ja, nou ja, ik, ja, om al die doelpunten in de uitzending te hebben van OSV, daar zitten we ook niet op te wachten, Jan. Nee, absoluut. Nee, nee ge nou, geen, geen fijne mededeling. Ik had hem ook helemaal niet zo verwacht hoor. Ik denk ja, 1-3 en er kan nog heel veel gebeuren. We komen uit de kleedkamer en uh, dat komt misschien nog wel goed. Of eigenlijk mogelijk nog wel goed. Maar uh, helaas ja, niet. We hebben het vorig jaar gezien, weet je nog? Ja, ja, ja. Het Ach, uur vier, achter elkaar. Ja. Nou ja, laten we daarop hopen dan, Jan. Dankjewel voor dit moment. En we gaan hopen op een beter telefoontje zometeen. Als ik je weer terugbel. Hier, hier, 2-5. Kijk. Jelle de Hanisch kort. Heel goed. Dat is één. En ik spreek je zo wel weer als het 5-5 staat. Oké, tot zo Jan. Dankjewel voor dit moment. the way I need to get out of here right now From the start I shouldn't own your bad news I, I keep forgetting to forget you Of the deep, end. in every face, I see a piece of you And here I dream of my freedom. Out of my head. Terecht, uh, momenteel hoog uh, in de hitlijst, uh, genoteerd. Je hoorde de Fastboy Boy en uh, Four Ketchup. Wij We gaan uh, weer even wat uh, reggae draaien, man. Yeah, man. Zo reggae is het. Hier is de uh, Reggae Nights. You live on your love. So turn on the life like it's time to ride. listen to this. Jam it. Let's Het is So, reggae night, Benno. Dat is altijd een feestje, hoor. Ja, dat geloof ik. Hè. Ja, daar moet je echt een keer uh, naartoe. Uh, ook op het strand, hè. komen ze ook wel eens uh, langs. Oh, ja. Speciaal uh, reggae-avonden bij uh, de diverse paviljoens. Oké, okay, wat Zeker de moeite waard om uh, daar een keertje een kijkje te gaan nemen. Hoort Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Nou, voordat we weer uh, naar het nieuws en weer toe gaan, heb je nog een andere uh, melding voor ons. Ja, even wat korte berichten. Naar, uh, we krijgen weer een biljartles. We uh, worden georganiseerd door Pluspunt. En, uh, nou wil, je dus, wil je eens even wat, uh, wat leren biljarten? En dan is dit jouw kansen, ervaren biljarten. Ben Klausing gaat vanaf woensdag 19 april weer een biljartcursus organiseren voor de beginner. Dus heb je nog nooit een keu in je handen gehad en weet je niet om te gaan met het groene laken... dan gaat dat nu gebeuren. Bestaat uit vijf lessen op woensdagmiddag tussen drie en half vijf... in de grote zaal van de blauwe tram. Um, dus van 19 april tot en met 17 mei. Uh, kost 19,5 euro voor die vijf lessen, inclusief koffie en thee. En je moet je opgeven aan de balie van de Blauwe tram... of even bellen of even e-mailen. Ja, blijft de doek dan wel heel uh, van de biljart? Nou, daar, uh, of? Uh, daar mag de meester Ben uh, mag daarvoor gaan zorgen, natuurlijk. hè. Dan hebben we natuurlijk, uh, 27 mei zit dat ook in je agenda. Dan is de kofferbakmarkt terug op een nieuwe plek in Zandvoort Nieuw-Noord. Gaat dat allemaal gebeuren. En dat wordt een uh, nou, gigantisch festijn. De markt is uh, tussen 10 en 4 uur s middags. En het is een uh, rommelmarkt waar vanuit de auto... Uh, dus allerlei spulletjes verkocht worden. Maar er wordt ook door de organisatie plek vrijgemaakt voor mensen zonder auto. Is dat niet gelijk met de, de dorpsfeest daar? Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja. het wordt een uh, enorm evenement met artiesten en uh, nou, van alles en nog wat. Uh, dus dat is hartstikke leuk dat uh, Zandvoort Insight dat allemaal ge georganiseerd heeft. En uh, ja, verenigingen en stichtingen kunnen ook een uh, kraam uh, krijgen voor uh, die dag. Ja. En dan moeten ze even uh, een mail sturen naar uh, Zandvoort Insight. Precies. Dus wil je daar uh, bij dat uh, buurtfeest aanwezig zijn en jezelf presenteren, hè? even laten zien van uh, wat je allemaal doet. Ja. En dat uh, mensen je kunnen vinden voortaan en uh, ja... Kun je ook even een maken he, met uh, allerlei uh, mensen die daar uh, langskomen. Ja. Laat dat even weten aan Zandvoort Insights. Precies, precies. Uh, gaan we nog even door tot aan uh, nee, de nee, nee, Nee, nee, nee. We gaan, we gaan, uh, het volgende uur uh, gaan we wel even door. Uh, oh, okay, uh, ja, toch? Oh, ja, ja, ja. ja nou, dan okay. kunnen we nog even een heel klein stukje van uh, deze plaat uit uh, de jaren 80 draaien. En dan het uh, nieuws. En dan hebben we straks het volgende uur. Het voetbal uiteraard. Zouden we er inmiddels alweer 5-5 van gemaakt hebben? of Misschien nogal erger, je weet het nooit. Nee, ja, ja, ja, Dat precies. hoor je ze dadelijk in het volgende uur van Sanford op zaterdag.